Levi van Eck met het NOS-journaal. Israëlische kranten melden details over de mogelijke overeenkomst tussen Israël en Hamas. De krant Haaret schrijft op basis van een Israëlische regeringsbron... dat er in eerste instantie een groep van 33 Israëlische gijzelaars wordt vrijgelaten. Ruim twee weken later zouden beide partijen gaan onderhandelen over de andere gijzelaars... die na de bloedige aanval door Hamas-strijders op 7 oktober naar Gaza werden ontvoerd. De Jerusalem Post meldt ook dat er 33 gijzelaars worden vrijgelaten. In ruil daarvoor zou Israël Palestijnse gevangenen moeten vrijlaten. In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn tientallen mijnwerkers omgekomen. De politie heeft de mijn al maanden geblokkeerd om de illegale goudwinning te beëindigen. Wie naar boven komt wordt opgepakt. Zo'n 400 mijnwerkers weigeren eruit te komen, maar hebben te weinig eten en drinken. Volgens persbureau Reuters liggen er stapels lichamen van mijnwerkers in de mijn. In Zuid-Afrika werken veel illegale mijnwerkers... die in verlaten mijnen graven naar restjes goud. De Britse premier Starmer wil van het Verenigd Koninkrijk... een supermacht maken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat zei hij tijdens een toespraak waarin hij plannen presenteerde... om de ontwikkeling van AI in eigen land te stimuleren... Volgens Starmer is het een voordeel dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU is gestapt. Daardoor kan er eigen regelgeving worden toegepast. De Britse leider wil onder andere innovatie aanjagen en locaties creëren voor datacentra. Daarvoor wordt 17 miljard euro uitgetrokken. De route van het Giro d'Italia is bekendgemaakt. Die kent onder meer een rit over de gravelstroken van de bekende wielerklassieker Strade Bianche... In de slotweek van de Ronde van Italië zitten zware beklimmingen. De 108 e editie van de Giro eindigt op 1 juni in Rome. Eerder was al bekend dat de start in Albanië is. Het weer vannacht is het bewolkt. De temperatuur kan in het zuidoosten flink dalen tot min 7. Op andere plaatsen ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze.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 Kom terug bij alweer het tweede uur van deze twaalfde aflevering van Play It Loud Live. Het programma dat speciaal is gewijd aan de muzikanten... en band achter onze favoriete muziek. Middels biografische interviews praat ik met bands over hun carrière... hoe het allemaal begon, de achtergrond van de muziek... inspiratie en invloeden... en draai ik tussen de gesprekken door uiteraard ook een selectie muziek... van een deel of indien mogelijk het hele oeuvre. Fijn en bedankt dat jullie met ons de tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld... bedankt dat je bent gaan luisteren. Ik zit hier vanavond met de twee bandleden... van de uit Leuzen komende Ambient, Doom en Sludge Metal band... Sorted Empire... Dames en heren, nogmaals welkom bij Play It Loud. En fijn dat jullie allemaal vanuit Leusden naar Zandvoort zijn toegekomen... om bij Play It Loud aanwezig te zijn. Wederom graag gedaan. Ja, Dank, ja. <laughs> Dank je Mijn tekst. Yeah. <laughs> <Ja. laughs> We gaan dit tweede uur uitgebreid hebben over jullie vorig jaar verschenen debuutalbum... Blackest Thoughts. En in het vorige uur en zojuist aan het begin hebben we al kunnen luisteren naar drie van de vier tracks die hierop te vinden zijn: Sword of the Empire, The Bringer of Life en het zojuist gedraaide langste nummer hiervan, Silence, die maar liefst een kwartier duurt. Uh, Silence is denk ik ook wel het langste nummer dat jullie geschreven hebben, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut, ja. ja absoluut. Ook ons eerste nummer op we schrijven en ons langste nummer op te schrijven. De eerste ook en het langste. Oké, okay, en waar gaat het nummer tekstueel precies over? Um, ja, Silence, ja, de stilte. De, de ja. stilte ja. Ja. Nou ja, eigenlijk. Juist de oorverdovende stilte. Dat, uh, dat hoe, hoe alleen je je kan voelen mm -hmm. in je gedachten. En dat eigenlijk de stilte je gek kan maken daarin. Ja. Dus dat uh, cool. silence in your head. The silence in your head. Ja. Oh, ja. En uh, als we het hebben over de inspiratie voor de uh, muziek op het album. Uh, waar putten jullie die voornamelijk uit? Is het uh, persoonlijke ervaringen? Of... Ja, ja, ja, de, de, de, de, de, de muziek is, de, is er al een mix van... van... Ja, van wat ik ja Ja, we hebben ook Ja, het uh, uh, Jij bent verantwoordelijk voor... Uh, voor, voor de muziek. muziek. Ja. Nee, de, de, de, de muziek is, wat, wat, ik, zeg, wat, wat ik eerder heb gezegd, um, ik luister wel naar Tripticon. Ja. Uh, dat, dat occulte, dat donkere, dat, dat, dat, dat, dat mysterieuze, ja. uh, wat heel erg integreert um, Nou ja, dus uit de andere kant, de sludge, de crowbar, de, mm -hmm. de, de, de noem maar op. Uh, Evelien is weer meer van My Dying and Bruid, uh, mm -hmm. de, de melodielijnen. En Maarten en, en, uh, is weer meer. meer en Eftema. Ja, Proch, ja, uh, de en, mm -hmm. en Silent Enigma, do, do, do, wie kent hem niet, zo, zo nee, zorg mm -hmm. dat je hem kent. Ja. Uh, uh, op die manier mix, mixen we het als het ware, do, do, het begint allemaal met, met, met, met, met een, een basislaag, als het ware, ja. die, die we gewoon aankleden met. Mm -hmm. De, de, de, de saus, zoals was ja, wij... Ja, zo ja precies. Die, die, zoals die, was wij uh, yeah. Ja, en dan mickey meer het extreme Lorna Shore. Maar ja, daar ja. heb je eigenlijk ook al die lagen die door elkaar lopen. Ja. De, de, de melodieuze met het hele heftige. En, en daarin, hoe dat opgebouwd is, daar hoor je ook bij ons wel weer dingen. Ja, ja en, en, en, en, en, en toen, we de, toen we de band begonnen... Um, toen, toen we Cyders gingen schrijven mm -hmm. was ik heel erg geïntegreerd door het gitaargeluid van Sun O. Sun -O uh, oh, ja, dat, uh... Dus dat geluid heb ik toen... Geprobeerd na te maken, na te ja. bootsen. Om, om, om die. dat hele zware, vieze. ja, hoe omschrijf je dat? Vissige. Ja, het is, het is meer een muur... die verzet wordt ja, op dat ja. moment. En, en, en dat was het geluid wat ik nastreefde. inmiddels is het wel verfijnder geworden. Mm -hmm. Maar dat was toen het geluid wat ik nastreefde. Van, en, en dan die traagheid. Ja. En, en, en, en, en gewoon. Silence, het complete was zijn. zijn maar drie akkoorden. Ja. Uh, wel drie hele smerige, maar het zijn, zijn, zijn maar drie, drie akkoorden. Drie akkoorden, ja. En en en en dat in combinatie met het juiste geluid maakt hem heel vol en, en, en ja geeft hem die vibe als het ware. De, de, ja. Na, na, ja, waar we toen op zoek naar waren. Okay. en nog steeds op zoek naar zijn en nog ja. steeds op zoek naar ja. zijn ja. Ja, ja, ja, ja, ja ja wanneer ben je klaar met je geluid nou ja. nooit ontwikkelt ja, zich dat ontwikkelt zich altijd, ontwikkelt zich altijd. Ja. je blijf je weer bezig ja. Ja. maar goed dat Mickey dat er niet goed. is wanneer ben je klaar met je peddelboom ja, ja. Ja. Mickey wanneer ben je nou eens klaar met je pedalboy? Nee. Ja. Ja, dat is toch alleen maar goed toch dat het zich ontwikkelt zeg maar de muziek en uh, had ik al gevraagd. Volgens mij, maar hoe kwamen jullie precies op de albumtitel? Al ja, die had ik gecheckt gecheck, die, ja. die zit in de tekst van, van Bringer of Life. Uh, ja, precies. Die is daarin verwerkt inderdaad. Uh, wat betreft jullie albumcover, daar hadden we het nog niet over gehad. Uh, dat laat een, uh, een zwart-wit foto zien van een donkere bewolkte lucht. Een strand en de zee, als ik het uh, goed uh, zie. Ja, de Nederlandse uh, kust. Ja, dat is een de eigen Nederland... foto uh, Oké, okay, die, die heb je zelf gemaakt. Die heb ik zelf gemaakt okay. en uh, bewerkt uh, tot dit. Oké. Okay. En uh, het was een uh, mooie zonnige dag met her en der een wolkje. Ja. En daar heb ik dit duistere, duistere... plaatje van gemaakt. Oké, toevallig ook in zand wordt geschoten of... Uh, <laughs> Nee, Juliana Julianendorp. Julianendorp. Niet heel, heel okay. ver uh, Nee, dat is noordelijk noordelijk, uh, inderdaad. Ja. Wel gewoon hier in de Nederlandse ja, kust. Ja, precies. De Nederlandse kust. De Nederlandse okay. kust, ja. Nice. En uh, nu we het net uitgebreid hebben gehad over de inspiratie in het verhaal achter de albumhoes, ben ik ook wel benieuwd geworden naar het verhaal hoe het album tot stand is gekomen. Uh, je liet me tijdens jullie laatste show in uh, België weten dat het ook een bijzonder verhaal is. Ja, de, de, de, de, dat, dat bedoelde ik toen. Hoe de band ontstaan is, als ja. het ware. Maar hoe ja. het album ontstaan is. eigenlijk oké. Okay. Um, ja, we, hadden, we, we waren er dan eigenlijk kort bezig nog. Mm -hmm. Maar als je zeiden, we willen shows. We willen gaan optreden. Als je wil optreden, heb je materiaal nodig. Ja, precies. Um, ze, hadden, ze hadden eigenlijk hadden ze iets van... is nou, Ma dan het produceren. Die heeft daar behoorlijk wat ervaring in. Okay. Um, wij nemen het zelf wat thuis op. Ja. Uh, we hoeven hier naar een studio we doen, we doen het allemaal zelf wel. Ja, precies. Uh, bij hem thuis, bij ons, bij ons thuis, uh, noem, noem maar op. In de, en het was, in de oefenruimte. In de oefenruimte. Het, het, het idee was, het moet goed genoeg zijn om de zalen te sturen. Ja. En eigenlijk um, werd het gewoon zo goed op een gegeven moment. De kwijt waren, waren we eigenlijk behoorlijk, behoorlijk, behoorlijk, behoorlijk, tevreden over de kwaliteit die uiteindelijk ja. werd. Dat ik van, nou, dit, dit klinkt gewoon goed. Um, is het goed genoeg? Hebben we nog overlegd? Is dit goed genoeg voor Spotify? Ja, um, ja dus eigenlijk wordt ja, het goed genoeg om Spotify wel. te gaan ja. zetten. Nou, dan ja. gaan we het op Spotify zetten. Um, nou, dus, dus oftewel eigenlijk een, een, een, een, een, een demo uh, werd eigenlijk een album. Ja, dat was afhankelijk een demo, zag ik. Ja. O, afhankelijk ja. was het een demo ja. okay. en, en, en een demo werd een album. Ja. Um, een album werd uitgebracht bij een label. Um, en, en, en, en, en ja. Zo kan het ook lopen. Ja, precies. <laughs> ja, ja, want je zei het al, hè, dat jullie hebben getekend uh, bij uh, het label uh, Brutal Insanity Records. Ja. En die hebben jullie, uh, uh, jullie album uiteindelijk uh, fysiek uitgebracht uitgebr uh, en uh, gedistributeerd. Uh, een klein label, hè, geloof ik. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja een, heel, een heel klein label. Ja. Um, van Roy. En, en, en, en hij brengt uit wat hij zelf goed vindt. Ja, en, en, en, wat, en dat uh, is vooral, uh, hij, ja. hij brengt alleen maar uit wat hij vol zelf achter staat. Ja. Wat hij zelf echt goed vindt, wat hij zelf fan van is. En, en hij, uh, vond jullie muziek ook uh, leuk toen hij het hoorde. Ja, hij vond hij, hij, ja. het... Nou ja, doe... Do, dat, dat is echt een heel mooi verhaal. Ja, ja. vertel. Um, ik, ik, uh, je hebt een jaarlijks festival, Leus de Bladfest. Mm -hmm. een, een, een, een festival okay. van de drummen van Bladfamie. Yeah. En dat en, en, was een voor 33. En ik werk als vrijwilliger in Fort 33. Wel als bewakingsdiensten deurdiensten, mm -hmm. enzovoort. En ik was aan het werken op het festival... En... Um, het, er waren een paar labels aanwezig daar. Mm -hmm. en, en, en, en Evelien was ook al de wetenschap. Die werkte ook een vrijwilliger. Zat daar achter de kast. Aan, en ik deed de beveiliging. Ja. Nou, hoe mooi wil je ja. het hebben? Ja, precies. En, en, en, en ik heb een gekke bek. Nou, weet je wat? Ik ga eens met die labels praten. Kijk wat je moet doen om bij, bij zijn label te, in, in contact te komen. Ja. Ik ga naar zijn label toe. En uh, ging eigenlijk weer tussen de labels instaan. Waar, waar ze stonden. Mm -hmm. En uh, ik zeg, nou, wat moet je nu doen om bij je label te komen? Gewoon oh, even, even lekker rechtdoor. Ja, recht, recht, recht, recht, recht, recht, rechtdoor erin. Ja. Ja. Ja. En uh, op hun uiteraard vragen: van welke band ben je dan? Zeg, ik zei van Sword het Empire. En Roy reageerde meteen: Ja, die ken ik wel. Die heb ik nog geluisterd. Ja. Okay. Uh, bel me maandag maar. Oh, ja. uh, was niet het antwoord dat en ik zou, verwacht uh, op dat moment. Nee, nee. het <laughs> was even een Ja, Oké, oké, oké. En uh, <laughs> we hadden het naar contact. Yeah. Um, hebben afgesproken samen. Ja. Het is heel rap gegaan. Het heel rap gegaan en eigenlijk waren we gelijk erover uit van: hey, uh, ja. jij wil op mij in zee, ik wil op jou in zee. En, ja. en, en, en we gaan het doen. Ja. En, en, en zo werd het album in één keer een, een fysiek album. Ja. Uh, waar we echt reden trots op zijn en dankbaar voor zijn. Ja. Het even, ja. Laat het even heel ja. ja. duidelijk Zeker, Molly, zeker. Ja. maar die zeker. fysiek in handen ja. te mogen ja. hebben. Ja. En uh, ja, je teksten in het boekje. Wat ik heel erg belangrijk ja. vind. Ja, en, en, en Roy is een gouden vent. Daar ja. kan je met lezen en schrijven. En, en, en, en de man was zijn woord. Uh, ja. en, en, en dat werkt gewoon. Erg fijn om met hem te erg, werken. Dus. Er, erg fijn, zeker, absoluut. hebben ja. ja. ja. voor in de toekomst plannen om toekomstig materiaal... Dat, te die, die, die, die optie staat zeker nee, ook, ja. Ja. ja. Helemaal goed. Helemaal goed. En uh, wat kunnen jullie zeggen over hoe het album uh, sinds de fysieke release doet? Uh, verkoopt hij lekker? Hij, hij, hij, ja, hij verkoopt best lekker. Uh, hij de shows, voornamelijk, denk bij, ik. Bij, ja. bij, bij, bij, bij shows, maar ook, ook via het label van Roy, inderdaad. Via, via internet. Hij gaat, hij gaat letterlijk de wereld over. Ja. Uh, ja. We hem in het buitenland ook al uh, verkopen. Ja, dus uh, Duitsland, Spanje. Uh, ja, en we worden geloof ik ook bij andere labels neergelegd. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar in okay. ieder geval, we gaan zo uh, de wereld over. Ja, ja blijkbaar en... bij de labels wist ik ook nee, niet nee. Dat, dat een label verspreidt. Ook weer bij het andere label ah, met elkaar nee. ruil, ruil, handel. Geen ah, idee hoe het allemaal werkt. Maar uiteindelijk komt je cd in veel landen terecht, laat, ja. uh, la, laat ik het zo zeggen. Nou, hey, dat is helemaal mooi mooie kroon op jullie werk. Ja, Absoluut, zeker. ja. En um, ja, jullie album valt natuurlijk ook te streamen, onder andere YouTube. Uh, via welke kanalen kunnen de mensen hem nog meer beluisteren naast YouTube? Of Spotify, Spotify natuurlijk. Spotify, ja, YouTube, YouTube uh, Music. Bandcamp. Bandcamp. Dat gaat ook. Apple Music. Nog allemaal Deezer. rare kleine geen, geen idee, dingen ja. waarvan allemaal ik geen idee heb dat stonden. <laughs> ja. ja, maar ook ja. Uh, en voor degene ja, die het fysieke exemplaar graag in de collectie willen hebben... en dat natuurlijk elke metalhead wil... hoe kunnen ze die uh, bemachtigen? Mogen ze, uh, mogen ze ja. ons een berichtje sturen? Ja, ja, ja je kan ons een berichtje inderdaad. Ja. Gewoon een beetje gaan naar Facebook, sturen ons een berichtje. Of uiteraard via Bruto Ecent Record, ja. waar die ja. gewoon in de shop ligt. Daarna uh, kan je hem ook uh, Ja. Aan, en volgens mij fysiek uh, in... Uh, Arnhem, Nijmegen. Lach ook Geloof in de een... schappen? Ja, bij de Waaghals. De Waaghals. De ja, waaghals een, een, een, een, een, een, een winkel in Arnhem en Nijmegen ligt ook in de bakken. Oké. Okay, dus dus, dus uh, yeah. ja, daar ook wel verkrijgbaar. Dus. Ja, nou, ik zeg uh, doen. Ik heb hem uiteraard ook uh, gekocht uh, direct uh, zodra die uitkwam. Uh, ging, van Ik heb hem al uh, meerdere keren gedraaid in mijn spelers En nu vanavond natuurlijk ook. Uh, bevalt het nog wat je tot nog toe hebt gehoord? Dan help je de band er natuurlijk ontzettend mee deze direct bij ze te kopen. Jullie support is uiteraard ontzettend belangrijk. Uh, Remco, je vertelde me vorige week in België vol trots dat jullie momenteel druk bezig zijn... met het schrijven en oefenen van nieuw materiaal ja. voor een nieuw album. Ja. Uh, tijdens deze show lieten jullie al een nieuw nummer horen waar jullie voorafgaand al uh, los liet uh, heel erg uh, trots en blij mee te zijn. Uh, Hoe loopt het uh, schrijfproces tot nog toe? En vertel eens iets meer over dat nieuwe nummer... dat jullie uh, lieten horen deze avond. Nou ja, om, om met dat nieuwe nummer te beginnen... eigenlijk. Ja. Uh, um... Toepasselijke avond vanavond wel. Met de ja. volle maan. Ja, ja. ja de, de, hm. We hebben een nieuwe nummer gegeven ja. de ja. Ork ja. of Night. De, de, de Ork of Night. De, de, de Maan. Je deelde over, trouwens dat iets op Facebook uh, zag ja, ik. Ja, ja. ja. <laughs> Zag het al voorbij komen. <laughs> ja, vertel verder. <laughs> ja. De Ork of Night. Het gaat over slapeloosheid. Gaat, gaat, gaat, gaat dat nummer. Ja. En, en, en eigenlijk schreven we dat nummer. En, en, en nou ja, ik zat weer met zoldertje de basislaag te leggen. Mm -hmm. um, um, Gingen ermee naar de oefenruimte, het nummer. We speelden het nummer um, eigenlijk gewoon heel snel. Gewoon geen gewoon, ge, ge, ge, ge, ge soepel als boter, kan, kan, kan ik wel zeggen. Ja. Ja. En, en, en, en, en, en het nummer is klaar. We kijken elkaar aan en we zeggen tegen elkaar alle... Wauw. Gewoon alle vier, wauw. Ja, helemaal... En, Echt, dat, dat magie, als een ja. nieuw nummer geboren... wordt dat zo mooi om, ja. om eigenlijk... wat Remco op de zolderkamer... en dan de tekst en hoe dat dan allemaal bij elkaar komt... en dat er dan een drumlaag onder komt... en, en een extra gitaarpartij erbij... En, en gewoon die magie, hoe dat ontstaat... dat, dat blijft gewoon zo mooi. Ja, ja kan maar heel je goed dan, voorstellen. Ja, Zo'n nieuw nummer wat dan de eerste keer geboren is... dat, dat, dat, dat het moment dat, dat heb je één keer ja. in die oefenruimte. Dat je echt met kippenvel van je eigen muziek muziekkast Ja, dat is, dat, uh, ja en, en, en, en dat nieuwe nummer stiekem, voor elk vanuit mezelf spreek... Mm -hmm. vind ik wel het beste nummer wat ik tot nog toe tot dag, ja. geschreven heb. En dat, ja. en dat is wel over mijn bandsbreed, zullen we maar zeggen. Ja. Dat ja, is dan. ook gewoon heel lekker om te spelen. En hij is heel lekker om te spelen. Ook belangrijk. Ook heel belangrijk, zeker. Nou, ik heb hem natuurlijk live uh, mogen aan het schouwen in uh, België. Ik heb ervan genoten. Ik vond het echt een hele tof nummer. Ja, nee, super vet. Ik was ook echt een van mijn favorieten van die avond, uh, sowieso. Nou ja, ja. Dat, dat, dat, dat een groot compliment. Ja, zeker. We hebben en, en, en voor, voor, voor dit jaar een simpel, simpel doel: um, acht nummers schrijven. Het ja. um, volgende album moet een volledig album worden. Ja. Uh, met acht nummers hebben, Ach. hebben, hebben we bepaald. Um, dan wordt het een, een lang album. Dan wordt het een heel lang album. Ja, nou, ja dus het maken... het maar gemiddeld tien minuten duurt. Twee <laughs> <laughs> <Deke> keer <laughs> wordt... zo lang als dit album. <laughs> het, wordt, het wordt een lang album. Okay, nou, maar ja, maar... De, de, de, dus wat willen we? Willen we willen wel groot aangepakken. Willen ja. We willen de acht nummers gaan schrijven. Uh, okay. Dat, dat hebben we nog niet. Nee, oké. Hoeveel jullie nu met uh, schrijven? Uh, nog niet. Niet alle nummers die we geschreven hebben... staan op dit album. Dus mm -hmm. daar, uh, die hebben we ook nog. Mm -hmm. uh, en daarbij zijn nu... Twee hele nieuwe nummers yep. en we zijn met een de derde aan het werk. Oké. Okay. En we hebben dan nog één op de plank liggen. Yep. Dus we zitten nu al op vier, vier nummers. Ja, en, en, en eigenlijk is dat, en er is nog een ja. concept. Ja er, zijn er ja, genoeg, ja, er zijn er genoeg ideeën. Inspiratiegebrek? Maar maar. Ja. Nee. Nee, nee. nee. nee. Is er zeker niet. Er is voorlopig nee. uh, genoeg uh, ja, inspiratie voor uh, ja. uh, een hoop materiaal. Ja. En, ja. en uiteindelijk willen we dan uitpakken met zeggen, we willen dan, als we die nummers hebben, een één nummer uitkiezen om daar single van uit te brengen. Ja met het liefste videoclip te gaan bij gaan doen. Dat was ook inderdaad ja. nog een van de vragen, ja. goed, gaat op gras weer. Ja, nee, ja, ja sorry. sorry, Marcel. Geen probleem. Of, of dat open of night wordt, ja. weet ik niet. De kans nee. is wel... Ah, kans nee, is wel aanwezig. Ja. Je weet niet wat er meer komt. Nee, je weet niet wat er meer komt, maar... Nee, maar dat hij, hij, hij, hij zit wel ergens dwars in mijn hoofd. Ja. Maar, um, om, de, om, om dan zeg maar een single te gaan nemen, een videoclip te gaan nemen... en dan later een album te gaan nemen. Hoe, wat, enzovoort. Ja. Geen idee. Nog geen idee, dat uh, mm. ligt nog allemaal op... Uh, ja, ja, we op willen wel, wel, wel bij echte studio gaan doen. Ja. Okay. Um, om wel een level hoger te gaan, zo gezegd. Ja. Ook een, uh... Want dit, dit, dit is een uit de hand gelopen demo. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar, maar, maar de, de concrete plannen zijn nog niet grote, in, nee, grote, okay. in grote lijnen. Ja. Oké. Okay. En het, uh, het geluid, ligt het in het verlengde van het uh, eerste album? Of uh, wordt het toch ja, hier en daar weer wat vernieuwender? Ik denk dat we verder gaan waar we... Waar we ja, ja, misschien is het ook... Want ik merk nu met de nieuwe nummers dat er wel af en toe wat steviger zal wat ja, dat zit. We, ja. Dat het uh, net iets meer uh, de slutskant op gaat, denk ja, ik. Ja, uh, dat had ik ook wel een beetje met ja. de Rock of Night. Ja, ja. Dat dat en Gloom, uh, die hebben we ook gespeeld. Ja, uh, die die Kloem, is ook al... Uh, die komt ook op het nieuwe album te staan. Ja, die komt ook op het nieuwe album staan. Ja. En Je dat was eigenlijk uh, materiaal dat uh, al geschreven was voor uh, het eerste album? Uh, of? Uh, nee, dat is uh, Black and Business. Yes. Okay. Maar die uh, hebben we die gedaan. Die nee. hebben we in België gespeeld, ja. de, toegift oh, de toegift van België. Ah, dat. Dat, oh, dat was de toegift, ja. Ja. De toegift ja. Okay. Ja. Ja. ja. Ik wou zeggen, die stond er niet op, maar nee. al, uh, <laughs> die hebben we wel gedaan. Ja, okay. precies. <laughs> Oké, okay. een nee. doel, verwachting uh, wanneer dit nieuwe album zal gaan verschijnen? enig idee? Ja, lastig. We moeten er heel voor maken. Jaar. Ja. dit jaar is wel ja, de wens. Dat is wel uh, de Ja. De zeker, de ja. ja, ja, ja. We, we hebben gezegd dit jaar, maar ja. of, of we dat gaan halen? Dat is het, uh, ik durf ja. toch niet... Uh, nee, maar het zou mooi zijn als... als, als na een lukt, jaar of zo van uh, dit jaar zou mooi zijn, misschien. Ja. ja. ja. Dat een beetje de donkere tijden weer tegemoet. Ja, nou ja, ja dat dan past precies. Dan past natuurlijk, het wel he? perfect, ja, uh, ja, uiteraard. De ja, de somberheid, ja. uh, de Ja, precies. Dat. Uh, dat uh, moet niet te vrolijk. Nee. Uh, het blijft nee. wel doen natuurlijk. nee dat, uh, uh, dat kan je ja. niet uitbrengen in de zomer. Nee, nee, nee. nee niet, dat sowieso of niet. juist wel. Of ja, je Niet als je in de zomer aan de barbecue staat en dan. Ga lekker een soort empire opzetten. Het is dat jullie een Hello Kitty gieten. Nou ja, je weet het niet. October nee, Rust nee, nee. is ook in de zomer uitgebracht. Ja, ja, ja, het kan. Ja, het kan. Ja, precies. Het kan. Het zeg nooit, nooit. En ja, jullie zullen dan waarschijnlijk dan ook weer onder hetzelfde label gaan releasen, denk ik. Dat is het plan, zei je op. Die, die mogelijkheid ligt er inderdaad. Ja. Ja. En, en, en dat gaan we dan tegen de tijd weer opnieuw ja. be bespreken met, met, met, met, met, met Gooi in dit geval. Ja, jullie hebben niet zeg maar een contract getekend voor een bepaalde periode. Nee, nee, nee. per album. Ja. Per album, oké. Ja, uh, okay. ja. ja. maar goed. Ja, ik ben er sowieso uh, erg nieuwsgierig naar. En dan uh, zal jullie ook zeker uh, blijven volgen en supporten. Het nieuwe jaar ziet er dus uh, veel belovend voor jullie uit. Uh, want naast het nieuwe uh, Geplande album waar jullie mee bezig zijn, uh, zag ik ook dat jullie mee gaan doen aan de Wakken Metal Battle. Ja, Zeker. Namens Gelderland voor een plekje op Wakken Open Air ditzelfde jaar. Uh, yeah. Wanneer gaat het van start? Uh, 1, februari, uh, het 1 februari mogen wij. 1 februari mogen we aan de bak mag, ja. uh, beklimmen in Estraude-Harderwijk. Oké. Okay. En voor de voorronde ja. en, uh, zijn, uh, zijn we een van de vier deelnemers. Ja. En, uh, ik uh, ben erg benieuwd. Ja, ja dat allemaal. Ja, Waarom ik uh, niet uh, namens Utrecht? Want jullie komen natuurlijk uit Utrecht. Eigenlijk een, heel, een heel, heel, heel stom verhaal eigenlijk. Ja. Nou ja, de, even, de helft van de band komt uit Gelderland. Oh, de helft van okay. de band komt uit ah, ja, de, de, de Dus, dus Mickey en Maarten komen dus uit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maarten komen uit Gelderland. Oh, okay. en, en eigenlijk komt het erop neer... Um, Utrecht wordt in DB's gehouden. Ja. Um, DB's heb ik een speciale band mee. Mm -hmm. um, Remco komt al als klein Remco. Ja, ja, als, als, als, uh, als klein Remco kan ik al bij de DB's. De... En, en, en DB's heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ja. En ik wil daar staan. staan. Um, maar niet met een, niet, niet met een wedstrijd. Oké. Okay. Um, ja, ik, ik wil in, in, in DB staan als ik in DB sta. Ja, precies. En, en niet met een wedstrijd elementen. Want de wedstrijd element is toch. Het voegt wat toe als het ware. En, en niet per se niet beze, niet altijd positief. Maar DB's de moet, moet gewoon... Ja, um, ja lekker blijven. Lekker ontspannen te spelen... zonder uh, druk op de schouders. Precies. En daarom, daarom Gelderland. Ja, heel, heel, heel simpel verhaal, ja. Ja, nee, dat is logisch dan inderdaad. Ik je weer voor dan, de andere helft van de band... Uh, ja, partijen, <rijgings những> precies. Ja. ja, precies. En met welke band gaan jullie de strijd aan? Uh, Sledion, uh, Razernij... Obnoxious. En obnoxious, dank uh, je. Ja, die, beide, of die drie en, drie en allemaal drinken, verschillende genres. Dat maakt het ook zo. Razenij is black metal. Hè. En dan obnoxious is meer trash. Ja, trash. ja, trash, ja. Ja, trash, ja. Ja, trash ja. En dan Slidian is meer ja, progressief, ja. symfoniek-achtig. Ja. Ja. ja, precies. En, en, en, en, en, en, en, en, en dan krijg je ons. En dan we ja. Ja, wel van alles maken ja, ja, ja. wat, in ieder geval. Dus. Ja, maar maakt het ook wel, ik denk voor een jury. Ik, ik, mag, ik ben geen jury, maar nee. ik denk voor een jury. Dat is heel uitdagend. Uitdagend. Het is niet te vergelijken met elkaar. Nee. Maar is dat met elke uh, voorronde zo? Uh, van de provincies? Dat ze allemaal verschillende stijlen ja, ja, hebben uitgekozen? Ja, het, het, het, de, het, de bands die aanmelden. En, en dan ja, je er een selectie. Daarvan. En, en ja. voldoe je aan alle voorwaarden. En wij ja. laatste de voorwaarden. Kunnen jullie een half uur spelen? Toen dacht ik, nou, dat ja. wordt een uitdaging. Dat wordt wel een uitdaging. Ja, ja. ja. In ja we andere, kunnen een half uur spelen. Ja, al enig dus idee welke nummers jullie gaan spelen dan? Ja, ja. Doe, doe. We worden vandaag nog een bericht van iemand van... Hey, Doe me in een half uur, hoe ga, hoe ga je dat doen? Ja. Um, we hebben een set okay. van, van 30 minuten. Um, die kan in 30 minuten. Mits zijn niet te veel praat is. wel ik niet te, te veel lul, lul dus ja. dus ja. gaan lullen. Ja. Uh, oh, ja. <laughs> dus, ik zal mijn best doen. Nee, nee, dus, dus, het is niet. te doen, maar we moeten even doorrammen. Ja. Ja. Maar ja, je wil ook niet je nummers aanpassen. Want je ja. wil niet voor zo'n wedstrijd, gewoon, uh, je wil, spelen, wil wel uiteraard. spelen dat ja. alle, alle facetten aan boord komen. En ja, niet precies. dat je de helft uh, afhaalt. Dus ja. Nice, dat had ik ook. Ja. Ja. Met, met, met de set echt klaar. We weten, we weten wat we gaan doen, hoe we het gaan doen. Dus Kijk, dat, dat gaat gaat. goed. Dat moet goed komen. Spannend sowieso. Ja. Hopen er, uh, dat jullie de voorrondes winnen. Uh, er zullen dus twaalf uh, winnaars zijn die de strijd vervolgens in één van de vier halve finales uh, aangaan. En de finale zal net zoals bij de vorige editie uh, plaatsvinden in Estrado ook, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. ja klopt. Uh, op 19 april. Al uh, druk met de voorbereidingen bezig ook voor het optreden. Voor de, voor de voorronde, ja, ja. Ja, ja, ja. En verder doe, doe. We zien wel, uh, Misschien we wel. Ja, we wel. <laughs> we gewoon jullie, uh, jullie ding doen. Misschien ja, we ja. we we wel, dat is wel een beetje een rode ja. lijn, denk ik. Ja. Dat, dat, dat, dat ja. betreft, doe do, do, do, bevries je bloed uh, waar mijn roetsen liggen. Ja, precies. Deels... Um, Lekker nuchter. Lekker nuchter, we zien nu het wel. Dat is denk ik het beste. Ja, ja, je ja het toch? Het is gewoon al een hele eer om daar te staan en Absoluut. leuk om mee te doen. Ja, ja dus dat uh, nou, We gaan uh, jullie zeker volgen. Ik wens jullie sowieso alvast uh, heel veel uh, succes en uh, veel plezier. Zet hem op. Uh, staan er naast de Wacken Battle, Battle nog meer optredens voor jullie gepland de komende tijd? Ja, we staan 15 februari samen in uh, Gouda. Mm -hmm. Studio Gons. Ja, Gons. ja, ja, he. ja he, in één keer goed. Met deze Rekken samen. Ja. Oh, leuk, die heb ik ook nog in de studio gehad. Ja, hier. ik ja. zag ze al ja. inderdaad. Ja. Met leuk, de draak. Ja. Ja, ja. En 1 maart staan we... Papendrecht. Papendrecht, Papendrecht. weer uh, in de buik. Nee. Oh, uh, de Café de Trapaf. Oh, Dit was Barendrecht. Ja, ja, Barendrecht ja, is dus, anders. Ja. Ja, ja, de Café de trap okay. En daar staan we met Solus en met Otas. Oké, okay, dat is ook doem inderdaad. Hè? Ja, ja, dan ja. hebben we een doom-avond. Een, doom ja, ja, ja, ja, ja, ja. een post valentine doom-night. Ja, uh, okay. ja. ja, inderdaad. Lachen. Dus, uh. dus dat is het voor de komende tijd. Dat is voor de komende, dat, uh, meen, ja. Ja, voor de komende tijd. Het, duw, en er loopt nog van alles inderdaad. Maar je merkt ook inderdaad dat het doem- en regelen is toch wat lastiger. Lastig, Doem ja. breekt geen tent af. Doem is luistermuziek. Ja. En je merkt wel dat daardoor het iets lastiger is in de scene om, om, ja. om, om je plekje te om je krijgen. Plekje te krijgen ja, en dat, dat, ja. dat is ook een van de redenen dat we meedoen aan de Battle battle. Niet per se om te winnen, ja. maar, maar puur van hey, uh, hallo, wij zijn er. En, ja, en, en, en, en je te maken. En en leuk en een best... avond Doem vullen zonder ja. uh, dat je gelijk... Uh, nou, heel sip van ons woord. Nee, nee, precies, precies. Ja, zoals Jochem zei in zijn review: dat we meer voorbij de whisky of de chocomel waren. Ja, achter ja, ja, ja, ja, ja, de bank gaan zitten met een ja, whisky. En niet echt voorbij de afwas, geloof ik. Ja, nee. Je we ja. moeten gewoon echt voor zitten. Ja. Ja, ja. ja, met Pink Floyd ook zo. Dat is ook gewoon een luistermuziek. Precies. Ja, nou, ja, ja, we hebben ja. lange nummers. Ja. Pre -pre -pre -pre precies, ja. en, dat, en dat is de reden ook, eigenlijk de hoofdreden van de MetalBet dat meedoen. Eigenlijk ja. van, van hey, um, hallo, wij zijn er. Ja. Gewoon bekendheid. ik was in ieder geval dat jullie er zijn, zeg maar. Ja, ja. Nou, heel goed. Uh, ik hoop dat er ja, veel meer optredens mogen volgen natuurlijk dit jaar. En waar kijken jullie zelf het meeste naar uit? Denk, de Dark and Metal Battle, denk ik wel. Of? Ja, die, die ja. staat nu als eerste op het dat, programma. Uh, ja, als het is zo leuk programma. om, om zo'n avond mee te maken met verschillende ja. bands. Ik uh, ja, uh, denk dat er ook wel een groot publiek op afkomt, denk ja, ik. Ja, het is een mooie zaal om te staan. Ja. Ja, kijk, en, en, en het publiek wat je meeneemt telt ook mee. Ja, o, o, oftewel we beroepen echt, echt al onze troepen op, zo, zo, zo gezegd. Van, hey, ja. um, ken je ons, vind je ons goed, kom. Ja, ja precies. Um, dus al, al, alles telt mee voor, voor, voor, voor het juryrapport. Ook oh, dat. Um, ook al bijvoorbeeld je merchandise tent telt al mee voor je. Voor je, voor je ja. dat, dat zijn zaken die ook al mee telt, dus Oftewel, uh, we, we, we, we gaan alles uitpakken wat we kunnen vinden, zogezegd. Ja. Dat, dat absoluut. Heel belangrijk. Dus ja. kom ook kijken, zou ik zeggen. Ja, als we de kans krijgen, zeker. Ja hoor, ik wil die zeker nog graag zien. Maar ik moet wel uh, ja, matchen met mijn rooster. Ja, ja. Ja, ja. Ja, als kom Dat kom ik graag. Zeker, zeker. <laughs> Uh, nou, uh, dank je wel voor uh, dat onze tijd er alweer bijna op zit. Uh, ga ik uh, zo direct nog het laatste nummer van jullie uh, album draaien. En dat is uh, zoals gezegd, een live opname is. Een passend en aanmoedigend nummer voor jullie komende strijd in uh, februari. Uh, victory, victory will be mine. Dat ja, ja. zijn al ja. nou in de album. De drummer van Elysium, uh, had, had ik vanochtend contact mee. Mm. Nog, en die, die zei ik van je hey, gaat mee in de Metal Battle. Maar uh, je strijd nummer heb je ook klaar. Ja, precies. <laughs> ja, nou, ja, nou, ja, dan moet dat goed komen, toch? Ja. <laughs> maar die gaan je misschien ook wel spelen, denk ik? Die gaan, of, we, zeker uh, die gaan, zeker die gaan we zeker spelen. Die gaan we zeker ja. spelen. Oké, okay. en uh, wat kunnen jullie me over dit nummer uh, qua lyrische inhoud vertellen? Heeft het ook iets met oorlogen en veldslagen te maken? Nee, nee, nee. Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. Het nummer gaat echt... slaat echt volledig op mij. Ik heb zeg maar vastgezeten in een niet zo goede relatie. Laat ik het zo omschrijven. Dat je echt denkt van, ik ben niet gelukkig... Hoe kom ik eruit? Ja, dat eigenlijk. En op een gegeven moment had ik de weg eruit gevonden. Van oké, ik ben eruit. En ik kom weer terug. En ik ben weer mezelf. En ik ben weer wie ik moet zijn. En ik ben weer wie ik moet zijn. Victory will be mine. En in alle eerlijkheid. Ik had de titel. Victory will be mine. En ik zeg even tegen Evelien. Het nummer schrijf jij een tekst. Met de titel Victory will be mine. En zo is het nummer geboren. Um, wat ook leuk is om te vermelden, is dat... dat, dat. Ja. Uh, <laughs> ik weet wat jij wilt vertellen. De brug in het nummer. De, de, de, de, de, het rustige tocheltje. Mm -hmm. um, de tekst die ik thuis zing, is volledig opgebouwd uit, uit titels van een oude band van mij. Oh. Um, ik heb in de band gezeten Deformers. Een soort trash, sludge, Trash Ludge, denk ik. Denk, de denk, denk ik um, ook, ook een Spotify te vinden. Een oude, echt een oude band van me. Uh -huh. en, en, en, en alle titels van, van, van die band zitten verwerkt in de brug. Perfect oh. Hero oh, wow. in Mine. En, oh, wow. en, en, en, en, en, en dat is eigenlijk gewoon puur... voor de, voor de humor, voor de oh, ja. lol. En, ja. en, en, en, en het, het past volledig in het, in, in het thema. Maar in het thema stiekem vies. is het een hele mooie verwijzing... naar ook dat verleden. Ja, ja bijzonder dat je dat uh, zo gedaan hebt ja. Ja, ja nou je ja, hebt precies de, de, ja. dus waarom een optreden dat optreden waar, waar, waar de live-opname is uh -huh. was we ouder bent ook aanwezig ja. en die had ik van dit is echt fantastisch speciaal gewoon, voor jullie speciaal voor jullie en en en eigenlijk sluiten we zeer het nummer hebben sluiten we altijd de show ja. met dit ja. nummer af en en, en Geef je alles. Geef, geef, ik, geef ik alles. Heel precies van, doe, doe, mijn stem is wel doseren als het ware. Doe, je moet wel weten van hey, wanneer ga je voluit, wanneer ga je niet voluit. Ja. En daar is dit nummer denk ik altijd. Mag je vloeken? Ja. Voor mij mag je ja. alles zeggen. Ja. Nee, daar, dit, denk ik denk alles fuck, fuck alles. En, ja. en, en ik gooi er alles uit wat ik heb. En, en, en het maakt geen reet meer uit. Dit, dit, dit, dit, is, dit is vol. Ja. Dit is volle ja. kracht. Die ik in mijn strot heb zitten, gaat in dit ja. nummer eruit. Ja. Wow. Mooi. ook uh, ideale publieksfavoriet, denk ik. Uh, ja, ja, omdat, omdat computer dat, computer hij, heeft een, hij heeft een hoog meezing gehad Ja, precies. <laughs> dat dus, ja. <laughs> gewoon, vier akkoorden. Ja. Victory will be mine. Of, ja, of vier akkoorden. Dat ja. zit redelijk simpel erin. Bij ja. mensen heel simpel. Hij is één keer gehoord. dat jou, daar zit hij. Ja. Um, en dat werkt ook gewoon... Hij werkt ook echt op die manier. En, ja, en dat, dat blijft Kijk het publiek lekker mee in ieder geval. Dat, dat, dat, dat blijft ja. machtig, machtig om te zien. Ja, en, en, ik zeg: dit, ja. nummer, dit nummer geef ik echt. Alles wat ik heb, elk laatste energietje gaat hierin. Helemaal uit de tenen. En, uit mijn tenen en daarmee. Ja, ja. Is dat ook jullie favoriete track van het album of blijft te spelen? Ja, hij blijft wel lekker inderdaad, ja. om alles te gaan. Te... Ja. En ik denk altijd halfweg, oh, we hebben nog maar een half nummer. Jammer, het is alweer bijna ja. klaar. Ik weer kijkstof van te genieten, ja. op die manier. Ja, en, en voor mij is show zonder dit nummer... Is niet af, hè? Is, is niet af. af. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nou, helemaal goed. Dan uh, nou, met deze mooie woorden eindigen we vanavond. Uh, ik denk dat dit ook wel mijn favoriet is trouwens. Uh, en jullie uh, nieuwe nummer uiteraard. Uh, maar van dit album zeker Victory Will Be Mine. Uh, ja, dank jullie wel voor jullie komst naar uh, Zandvoort vanavond. En dat jullie bij uh, Play It Loud te gast waren. Dat was mijn uh, waar genoegen. Dank wel dat we al mochten komen. Graag gedaan zeker. met uh, heel veel liefde. En, uh, ik wens jullie uiteraard uh, heel veel succes toe met de Battle. Jullie verdere carrière uiteraard. En uh, uiteraard dat er maar uh, heel veel optredens op jullie pad mogen komen. maar we elkaar uh, hopelijk ook weer uh, tegen mogen komen. Uh, ik wens jullie een hele goede terugreis uh, voor zo direct naar uh, Leusden. En uh, na de laatste van vanavond natuurlijk, uh, Victory Will Be Mine... Ik bedank mijn luisteraars vanavond ook weer voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een hele nieuwe uitzending van Play It Loud Dutch Fury, waar ik een overzicht van de lekkerste en nieuwste Nederlandse metalfacts ga rijden van december. Dat is wat later dan gepland, maar voor nu sluit ik af met de laatste woorden en zou ik die aan jou mogen geven? Mijn eer aan jou uh, om hornsop en steen metal te schreeuwen. Vind je dat leuk? <lacht> of zal ik het doen? Hoe, hoe hard mag het volume hier? zo hard als jij wil. Kunnen we anders maar uit. Hoi, snap. Steen, pennen, al. Alright. Bedankt. Tot uh, volgende week.